Kijk met het NOS-journaal. Bij de protesten in Iran van de afgelopen weken zijn duizenden doden gevallen... zegt ook de geestelijk leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens hem zijn sommige demonstranten op brute en onmenselijke manier gedood. Daarbij geeft hij gewapende relschoppers de schuld... die volgens hem deden alsof ze demonstranten waren. Mensenrechtenorganisaties schatten het aantal gedode mensen... bij de protesten in Iran op ruim 3000... Het regime heeft de protesten hard neergeslagen. Er zijn berichten dat daarbij met scherp is geschoten. In Denemarken zijn duizenden mensen de straat opgegaan om Groenland te steunen. Ze zijn boos over de Amerikaanse bemoeienis. In Kopenhagen riepen demonstranten onder meer dat Groenland niet te koop is. Ook in andere steden in Denemarken waren protesten. Groenland is onderdeel van het Deense Koninkrijk. President Trump heeft meermaals gedreigd om Groenland in te nemen en sluit militair ingrijpen niet uit. De tweede dag van het Tata Steel schaaktoernooi in Wijkaanzee kon niet op tijd beginnen door een protest van Extinction Rebellion. Demonstranten hadden zich vastgeketend aan hekken en een berg kolen voor de hoofdingang gelegd. De actievoerders zijn tegen hoofdsponsor Tata Steel, die ze de grootste vervuiler van Nederland noemen. De Oegandese oppositieleider Bobby Wine zegt dat hij zijn huis uitgevlucht is... na een inval van het leger en de politie vannacht. Waar hij is, is onduidelijk. Er waren berichten dat Wine was ontvoerd, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wine riep zijn aanhangers eerder op om te protesteren... tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen die hij nep noemt. De huidige president, Museveni kreeg 70% van de stemmen. Die is al 40 jaar aan de macht in Oeganda en regeert met harde hand.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 Yo, where it's all heading to? Jimmy got killed and he was only 22. For this generation, it's all frustration. Kids living fast with no kind of patience. Where we going to? Part one, I one to teach 'em and keep 'em off the streets for the future. We got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 Ik vind die uitvoering van Diana Ross zo mooi. Hè? Ja, denk dat, ik wat hoor ik nou? Dat, uh, dat is ook heel mooi. Maar rr, trek je wat? het helemaal uit zijn voegen, zeg. Maar daarom vind ik deze ook wel mooi. Ja. Smaak een verschil, hè? Gelukkig, dat, uh, wel, ja, gelukkig wel. De two brothers on the fourth floor. Uh, ja, jij waren, vindt uh, het mooi, dus ja. jij draait het. Nou, kijk, Tuurlijk, in, in, ik vind hem ook mooi. Ook. Maar dan kies ik voor Diana Ross. Diana nou. Ross vind ik ook leuk. Ja, Vind ik net weer een uh, beetje te...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 Je kan natuurlijk ook zelf even kijken op die site of je iets een leuk, lief huisdiertje ziet. Als je op zoek bent tenminste een huisdiertje. Zeker, dieren dus die in opvang daar staan doen. er heel veel. Dus, ja, uh, ja, zo dadelijk ja, ja. gaan we er eentje uitlichten uh, bij uh, deze ja, show. Ja ik, welke, ik ja, ja, ik weet nog niet welke, want ik vind ze allemaal leuk. Nou ja, denk er nog even over I na. We hebben, nog, is eerlijk weg. We, we hebben nog even de tijd door. <laughs> ja, dus, uh, zo is het. Zeker weten. Maar ja. je hebt ook nog uh, Zandvoorts nieuws, wat we zeker niet ja, willen onthouden. Ja, nee, de, de gemeente Zandvoort en OBZ die organiseren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 Zeker weten. En alles ja. even op de zfm hebt die gratis te downloaden is. In oh, onder meer, ja. de Play Store. Ja. Ja. Dankjewel weer voor het nieuws. En dadelijk gaan we dus uh, naar uh, Amsterdam, neem ik aan, uh, dat uh, Rendel daar zit en dan horen we het laatste nieuws uit Autosportland.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 Je, je weet dat je weet maar nooit. Meer. Ze hebben er toch twee gestuurd? Twee zelf? Dat zag ik op Facebook. Oh, Oké. Okay. Ja, ik zag een, een filmpje van een met een vrouwelijke militair. Met een begeleider erbij. Die uh. leek heel erg op uh, Marjolein Faber. Oh, oh. Ah, nou ja, ja. ja, dat zal wel weer gefotoshopt zijn, denk ik. Tuurlijk, ja, tuurlijk. uiteraard. Is het een e AI-filmpje. Zeker niet. Ja, ja. Nou, we gaan naar uh, Rendel Lawson. Rendel. Ja, goedemiddag. En één hey. Belg, vergeet jullie, één Belg. Ook. Oh ja, en de Belgen, Belgen kwam er ook achteraan. Oh ja? Eenmaal. <laughs> Eenmaal, allemaal, verkocht. <laughs> ja, dat gaat helemaal goed komen daar, denk ik. ja, nee, jongens, dan voel je je toch zo lekker veilig in die lage, lage landen, toch? Helemaal, helemaal geen probleem. Nee, zeker niet. Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Nou ja, we, we gaan het hebben over de autosport, want uh, daar gebeurt ja. wat een en ander, want uh, Red Bull was natuurlijk de eerste die de livery uh, liet zien van een nieuwe auto uit dit jaar 2026.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 ja, maar hij is wel heel mooi. Dat glimmende, dat glimmende blauw is toch beter dan wat matten we al die jaren gehad hebben. Ja, verschrikkelijk ja, oh. vond ik dat hoor. Dus, ja, echt heel erg. En uh, ja, wat, wat niet zo goed is, is natuurlijk voor alle fans, die moeten allemaal helemaal nieuwe kleding kopen. Heb je dat gezien? Ja, daar zorgen ze wel voor. En Max met <lkst> de nummer 3 ook nog krijgen we maar, dat weer? Ja, maar er was wel gelijk een hele, ja, heel veel commentaar op uh, de social media. Want het gekoopste shirtje is volgens mij, is dat een, uh, een polootje, die kost 113 euro. Oh. Echte de tandjes? Ja? Maar? 113 euro nee, voor een shirtje? 113 euro voor een shirtje voor een polootje. Ah. Dus ik denk dat Max weer uh, opslag gekregen heeft. ik weet het Groot. niet, maar het, het zijn dus geen bedragen. Zijn nee, hij hebt het, het ook niet, zo goed. hard nodig, hè? Dat geld, uh, denk nou, ik. ik. Ja, en een cap uh, 50 euro, geloof ik. Weet je, die jongens? Ja? over. Ik, ik weet dat die dingen 3,95 kosten in China maken. Dus, ja, precies. Uh, het, uh, het gaat helemaal nergens over. Maar uh, dat is dus een beetje pech voor de dingen Dus ik denk dat we nog een hoop... Bij de laatste kampbrief zal we nog een hoop...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 die motor nodig. Het is voornamelijk om uh, alle benden die er omheen zitten. Dus ja...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 Je hebt zes testdagen, ben aanwezig en je doet het er maar mee. Klaar. En, uh, zeker. Al ga je tien rondjes, maar je moet er zijn. Ja, toch? Nou ja, dat is ook zo. Ja, dus we kijken even inderdaad. Max, die gaat dus eind januari, wanneer beginnen de tests in Barcelona? Volgens mij de laatste week van januari dat het allemaal gaat beginnen, het hele gebeuren. Dus ik weet niet of het maandag of dinsdag is, want ik heb de nog niet exact in mijn hoofd zitten. Maar de laatste week van januari, daar gaat het allemaal gebeuren. Oké, oké.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 In Mexico City. Ja. En, je, en dat doen ze als het goed is dus op een gewone caprice, die wat dan afgekort wordt, volgens mij. Oh, nou ja, dus ja dat zou zo kunnen. Ja.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 de Interclassics uh, Maastricht. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik moet er eigenlijk nog heen, maar uh, ik, ik weet in het weekend kan je er bijna niet lopen. Zo druk is het. Fantastisch evenement, jongens, met hele mooie uh, En het, het lijkt erop het ieder jaar beter en beter en beter wordt. Dit jaar het thema, uh, ho, uh, volgens mij, Japanse uh, autosport en Japanse auto's, hebben ze daar. Uh, staan. De gekste, gekste auto's uit de Japanse eh, ja, geschiedenis, maar ook hele mooie raceauto's daarvan, de, de, de meest luid, luidruchtigste ooit, hè. De, de Mazda 787B. Jongens, ik heb dat ding in het echt zien rijden. Het doet nog pijn. En dat is al een uh, <laughs> gehoor is niet oké. Okay. <laughs> dat het voor mij komt denderen, zeker niet de op helemaal op het rechte hand. Dan weet je echt niet wat je overkomt. Okay. Ja, uh, en en Lomaalwinnaar, uh, dit is volgens mij wel een replica die staat. Volgens mij staat het -winnaar, Staat echt uh, bij een kluis heel erg uh, uh, achter slot Er mag nooit, nooit iemand meer aankomen. <laughs> uh, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, maar hey, ja, een ontzettend mooie beurs daar in uh, Maastricht. Dat is een keer voor, voor ons een heel uitweg. weg. Hè? Voor de mensen daar in de omgeving prachtig. Heel internationaal, komt heel veel publiek uit de hele wereld op af. Uh, ja, en de mooiste, mooiste auto's staan daar. En als je van je geld af wil, ja, dan gaat het daar zeer zeker lukken. Gaat heel rap. <lacht> uh, ja, dat zijn uh, echt uh, hele mooie klassiekers. En ik denk dat je daar terecht kan van de 50.000 uh, tot in een paar miljoen. Uh, het is maar waar hoe, uh, of je op of, uh, is voorbij gekomen. Wat we daar moeten bouwen. <lacht> ja, toen... Zeker, nou ja, hij was wel op Zandvoort, op de Kostelorenstraat. Eén ja. Ja, stel, geloof ik, heeft 200.000 euro gewonnen en de andere uh, 9. 8 moesten we het met 100.000 euro doen, dus... Nou, uh... ah, maar ja, simpel. Dan kan je van mij niet eens kopen, een bakje koffie. Hier, op moet groter. Klaar. <laughs> ja, wat, ja, wat mensen vaak vergeten is dat bijna de helft aan de belasting weer uh, weggaat. Ja, ja, ik weet het. Bij de staatsloterij is dat niet zo, hè? Nee, klopt. Bij de klopt. wel. Ja, bij de ja, ja. ben je hem kwijt. De uh, staatsloterij, uh, absoluut niet. Maar uh, ja, hey, hey, hey, jongens, uh, het is een mazzeltje. Zo moet je het zien. Zo'n jaar begint. Lekker toch? Hoe, uh, ik heb er geen problemen mee, hoor. S ik weet, nou ja, je kan ook een nieuwe straatauto kopen als je toch in het geld zit. Kan je nog ja. naar Autosalon Brussel toe voor de ja, nieuwste straatauto's. Ja, en ik weet uh, geen idee, uh, dat was vroeger een hele grote beurs, maar volgens mij is het een stuk kleiner dan uh, tegenwoordig. Want de hele grote, uh, zeg maar, ja, importeurs en uh, fabrikanten, die staan meestal bijna niet meer op dat soort uh, gebeuren. Het zou nu ook wel, uh, laten we zo zeggen, de energierekening zou hoog zijn van alle elektrische auto's die hier staan. Zult oh, oh god. <laughs> okay. En alle, Chine alle Chinese merken. <laughs> ja. Nee, want ja. ik, ik kom af en toe op, auto op straat auto's tegen, ik heb geen idee wat het is. <laughs> nee, nou,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 Hey, hey, als je dan een oude auto van tien jaar geleden kijkt, dat tegen een auto die nu te Newtonmarkt komt, dan kan die in de achterbak zitten. Het is steeds een golfbeweging, hè? Dan willen mensen juist weer een kleinere auto. Is dat ja. heel erg populair? boodschappen zullen we maar zeggen.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 Want uh, ja, hoe is het? Uh, zijn ze nou inmiddels uh, gefinist? Ja, ze zijn gefinist en eh, jongens, eh, je gaat het niet geloven. Uh, gisteren stond Ricky Brabek 3 minuten 22 voor uh, bij de motorfietsen uh, op de nummer 2.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 Uh, de, van Team De Er Dus wel een Nederlandse Tintje zit eraan. En er zit ook nog Max van, uh, van in als navigator. Dus een beetje toch wel een Nederlander die zeg maar de dakker heeft geworden bij de vrachtwagen. Zo moet je het een beetje zien. En uh, dat uh, team van, van de Rooij heeft het eigenlijk. De Rooij heeft het eigenlijk heel goed gedaan. De tweede plek is uh, alles, uh, uh, Alex Lopre geworden. En die is in principe ook. Uh, uh, ook een, uh, een de Rooi-rijder. Uh, ja, ja, want die reden, die reden altijd hè? zelf, hè? de rooien Heel goed ook, hè? Royen zelf, en, en, en wat ze nu doen is in feite een heleboel auto's onderhouden... en een heleboel auto's inzetten. Ja, die hebben er toch in feite 1 en twee in het uh, vrachtwagenklassement Wauw, dus mooi man. Ja. Zeker ja. weten. En dan uh, op drie uh, uh, misschien van, van, van de Brink. van brink En uh, volgens mij is uh, vijf de vijfde plaatsen drie staat te groot geworden. Van dat beroemde uh, Dakker-team. Maar dat komt wel bij jullie uit de hoek uit Noordwijk Hout, hè? Dus dat is wel een ah. uh, buurman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 Eigenlijk in haar serie, dat, het zijn in feite zijn dat uh, zeg maar de, de kleine, hoe moet ik het zeggen? De, de, ja, nee, de grote bukkies zijn dat. Uh, die is dan 50 voor het algemeen, maar die lag goed aan de leiding. En toen had ze ook één hele slechte dag waar alles fout ging. Daar heeft ze een uur verloren.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 Uh, eigenlijk halverwege Dakar schreef iedereen hem af. Dan had je ook grote uh, problemen. Ja, Nasja Aletia jongens met die dacia Ja, een Dazia, we hebben het over een Dazia. Uh, die wint van het grote Fort-team. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Hè? Dat grote uh, Fort-team zo gigantisch groot uitgepakt heeft hier in Dakar. Het leek wel Formule 1 wat daar gebeurde. En uh, met zijn dacia heeft hij gewonnen voor de zesde keer. Ja, dat, is, dat vind ik uh, uh, absoluut heel erg goed. Ja, en waarschijnlijk is de prijs ook een stuk lager dan uh, van die andere auto's. Nou, dat een je, Dacia. Ik, ik herken er geen Dacia meer in hoor. Het is in feite ook een soort hele grote uh, Bucky uh, die, uh, die een beetje opgeblazen is. Met een uh, dikke motor erin. Uh, maar hij heeft gewoon de laatste weken heeft hij zo goed gereden. Dat hij uiteindelijk een uh, uh, Nanny Roma en een Matthias Extra, de, de toppers van het Ford team, toch voort weten te blijven met negen minuten. Ja. En daar zijn ze bijvoorbeeld niet blij mee hoor, want dat pakte zo'n groots uit. Die, wisten, die hadden vijf auto's aan zat, eigenlijk met klopenteams geloof ik acht auto's. En die hadden verwacht de dakker even makkelijk te winnen. En dan komt toch die Nasse Amatia, en dat is wel, uh, ja, ze noemen het in ieder geval voor niks de woestijnrad. Die jongen is zo goed. En uh, hij wint zijn zesde dakker. Echt knap, echt knap. Zo, so, dan ben je echt goed bezig. Ja, dan ben je goed bezig. Dan ben je, ben je echt, voor mij ben je gewoon geen koning meer, maar keizer van de woestijn. En uh, uh, uh, uh, uh, het, het leukste is, het is ook gewoon nog een, keer een hele aardige en leuke man. Dus eh, laten we zeggen, dat feestje daar, dat gaat wel gevierd worden, denk ik. Haha, <laughs> nou dat mag ook uh, gerust. Ja, het, het, het, het, was, het was een prachtige dakar. Met een uh, hele mooie strijd. hele. Uh, ja, ook heel veel verdrietige natuurlijk voor mensen die uitvielen. Uh, de Nederlanders, uh, Tim en Tom, uh, die uh, uiteindelijk 84 start, algemeen zijn geworden op 16 uur achterstand. Oh, dus, wauw. daar ja, ben je een dagje echt al onderweg, zeg maar. Uh, maar die hebben ook heel veel pret gehad, ook één dag heel veel verloren en dat is jammer. Ja, nou ja, de, de, de pijler uh, waar hij uh, tegenaan gereden is. Ja, ja, hij, hij kwam uh, betonnen brug uh, in de, de woestijn tegen. Ik ben knap. Ja, is, ja, nou inderdaad. Alleen dat is wel een kunst. Dat je er precies ja, daar tegen rijdt. Ja, maar ja, dat is gewoon pure pech. Dan je, je kan je niks anders aan zeggen. En dan uh, heb je alles goed voor elkaar. Want ik moet wel zeggen, daarna hebben ze fantastisch gereden. Want het is heel moeilijk om... Uh, ze lagen op, uh, op een gegeven moment iets van 180, te geloven.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 Nog steeds. Een, een beetje minder wit, maar uh, prachtig auto. Ja, prachtige auto. En uh, het is even wachten op de rest. We hoe, hebben uh, hoe, uh, uh, van de andere teams, uh, Alpine en Kennelijk hebben alleen maar zwarte auto's gezien. Uh, die aan het rondrijden waren. Dus uh, het is nu op de andere presentatie wachten. En dan, jongens, mag het van mij gaan beginnen. En laten we dan even lekker op de eerste dag er allemaal zijn. Dan weten we gelijk uh, wie er gaat winnen dit jaar. <lacht> Zeker weten. Nou, ja, we gaan het allemaal uh, mee uh, beleven. Trouwens, uh, uh, even heel kort nog, uh, kleine, kleine minuut. Van, uh, ja, ja. Ik had het de vorige keer over uh, pijltjes gooien, darten en daar heb ik het met uh, je over gehad. En dan ja. nou waren ze dit weekend, althans eind van de week, hadden ze in de, een toernooi uh, en ze dartten gewoon op het circuit.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 Precies, dat is heel speciaal voor uh, uh, dat hij ontwikkeld. En een prachtige finale hè, tussen gewoon in principe een opkomend talent en een uh, oud-gediende. Precies. En twee Nederlanders, ook gewoon prachtig hè. Ja, gewoon prachtig. ja, ja, ja, ja. En, uh, en wat, ik, wat ik mooi vind in het interview na afloop van die twee, dat ze gewoon uh, voor al twee uh, enorm respect naar elkaar toe worden. En toen had ik zo, dat is goed. Hoe uh, de zit daar staat echt te kijken, jij bent mijn helft. en de andere had zin, jij kan heel goed pijltjes gooien. Ja, nee, <laughs> uit, uit, uit, nieuw en uit uh, en nieuw, maar ik moet zeggen dat hij uh, dat, uh, dat wel afgetraind is is uh, Onze grote vriend uh, inmiddels. Ja, nou ja, ja, ja hij, hij, hij ziet er beter uit, maar uh, de stem is nog steeds hetzelfde. <lacht> ja, dus het is maar echt van Gerber, dat, uh, dat wel. Ja, het is echt van Gerber. En ze uh, moeten het uh, soms gaan ondertitelen, want ze is het niet te bestaan. <lacht> ik, ik moet altijd eerlijk zeggen, als we het toch met de Autosport en Hem combineren, ik moet dan altijd denken aan Jan de Roy. Uh, die kon ook praten, dan stond je echt helemaal niks. Nee, <lacht> <lacht> mooi. Nou ja. Maar weet je, weet je wat ik ook wel zo leuk vind van, uh, nou zijn we in één keer van, uh, van de Formule 1 zitten we op een dart hè? maar goed. Uh, wat ik ook zo uh, leuk vind uh, van die uh, Michael van Gerwen, dat hij zo populair is uh, overal. En dat ja. uh, iedereen, oh Michael van Gerwen uh, zingen ja, steeds. Ja, mooi, hè? ja, nou ja, weet je, hij is ook uh, door diep gegaan. Hij heeft ook een tijdje gehad dat de pijlen het bord niet eens haalden. Uh, dus je hebt ook een, een, een hele diepe dip gehad, maar hij is gewoon weer terug. Zeker weten. En hij weet ook dat aan de onderkant staat die jeugd die staat te rommelen. En die willen graag de plekjes overnemen. Daar ze goed mee onderweg, natuurlijk. En uh, maar ja, zolang je, het is heel simpel is, zolang het touwtje iedere keer toch in het goede vakje gaat, kan je daar heel lang mee doorgaan. Precies, en, en de finale twee Nederlanders. Dus waar waren, waar waren de Engelsen? Ja, die ziet uh, zitten daar in Londen nu heel erg ziek te wezen, denk ik. Gewoon. ik weet het niet. Dat denk ik ook. Ze uh, zijn net zo ziek uh, in principe, denk ik, als ons iemand rijden. Als Ricky Braak. Ja, en, die, uh, ja, ja. op twee seconden. Ongelooflijk. Dan die, nou, kunnen ze naast gaan zitten bij hem? Z zeker weten. Nou, ik uh, ga jou bedanken voor deze week. was in een uh, gezellige babbel. Volgende week weer. Volgende week weer. In, uh, ja, ik zeg inderdaad uh, fijne Staten-Gaveld. En bedankt, hè? Dank ook allemaal. Ja. Oké, okay, een Fijn weekend nog. Hoi. Doei, doei. Hey!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 Ik oh Als eerste hoor je de singel van Isabella A ja. en Heel Lekker Beest. En erachteraan deze van Kim Cars ja. en de Wette Davis Ice. Zit het er alweer op, Dolly? Dank je wel weer voor jouw bijdragevraag. Nou, heel graag gedaan, jongen. Ja, Echt en maar, uh, ja. Nou ja, aankomende woensdag Dolly weer op tv bij Sterk.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 Ja, nou, dat hebben we ook wel gezien. Ja. Dat je daar geweest bent. Ja. Dus uh, de bewijzen zijn er. Jazeker. <laughs> het staat op beeld. Maar ben je er nog steeds? <laughs> nou, dat gaan we na alle dat afleveringen de gaan we dat, uh, uiteindelijk weten. Mooi cliffhanger. En als je niet kan wachten, kan je hem altijd nog streamen. Hè, Zo is het. start. Dus woensdag, aflevering 3 van Sterk. Yes. Dankjewel, uh, Dolly. En, Geen uh, dank, man. Veel plezier met Entertainment for You. Zodanig met Fred Heij.